Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur van onze uitzending deze week. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend met in dat laatste uur Sebastiaan Timmerman. De gast met start nummer één in Nachtvluchten Sportivo. Daarvoor publicist en oud-politieman Jan Blauw in een aflevering van Helden van Toen. En in dit uur een bijdrage van de NPS, eerder uitgezonden in 2000.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 In 2000 was Tanneke de Groot in gesprek met Paula Gomez over onder meer haar gevoelens rondom het toenmalig bezoek van de Japanse keizer aan Nederland. De Tweede Wereldoorlog, haar eerste verliefdheid, het verlies van haar ouders en de moeite die ze heeft met afscheid nemen. Luistert u naar een leven lang.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 Ik herinner me dat toen de Tweede Oorlog uitbrak. De Tweede Wereldoorlog? De Tweede Wereldoorlog uitbrak. In toen die... zat jij in Indië? Ja, toen zat ik in het uh, toenmalige Nederlands-Indië. En um, toen was uh, Nederlands-Indië nog niet in oorlog. Dat kwam pas later, hè, dat Japan Pearl Harbor had gebombardeerd. Dat was meen ik eind 1941.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 ...geoeverenemensambtenaar geworden. En mijn moeder heeft die daar ontmoet. Die was dus Indisch. Euh, Indisch huh, betekent uh, gemengd. Van gemengd bloed. Ja, ik liet je net een, uh, een biografietje op internet zien... ...en daarin werd Indisch uh, nog eens toegelicht... ...als uh, van gemengde Indonesische-Nederlandse afkomst. Dat vond jij een beetje overdreven...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 He, de, de, de, de vooroorlogse tijd, de oorlog, de Japanse bezetting, de kampen, de Persia tijd de, de eerste fase van de onafhankelijkheidsstrijd en het verlies, het verlies van haar beide ouders toch naar Nederland, een vervreemd land waar ze helemaal niet wil zijn en waar ze dan sindsdien woont. En dus al die dingen die...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 Ook zij heeft hele indringende herinneringen aan planten en dieren en aan voedsel he, en andere alle, alle dingen die je kon meemaken. Maar dat, dat wordt in een ander perspectief geplaatst. En terwijl Kauwsboek juist uh, heel precies dat bijna wetenschappelijk aan het ontleden uh, is. Maar dat, dat vult elkaar heel mooi aan en soms corrigeren ze elkaar. He, een, wat ik een heel mooi voorbeeld vind is: uh, Kauwsboek schrijft op een gegeven moment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 Jullie hebben een, een, een vriendschap met elkaar, bellen elkaar regelmatig. Uh, is dat heel erg, be, heel erg een, gebaseerd op dat, dat gezamenlijke verleden, dat Indische? Nogal, ja. Ja, ja. Dat raakvlak zit hem in het Indische? Absoluut. Ja. En in het wonder van haar talent. Waar uh, uh, ik toch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 Gomes in een aflevering van Een Leven Lang. Een bijdrage van de NPS, eerder uitgezonden in 2000. Samenstelling Tanneke de Groot, techniek Rinse Blanksma en Gerard Dekker. Presentatie Petra van Hulsen. Paula Gomes vierde op 30 maart haar 79ste verjaardag. U hoorde in dit programma ook Rudy Kausbroek. Van hem en Paula verschenen in 1998 bij Meulenhof. Verloren goeling. Een briefwisseling over hun Indische jeugd. Rudy Kausbroek overleed een jaar geleden op 4 april. Hij was 80 jaar. Dit is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten. Wilt u van tevoren weten wat er zowel de revue gaat passeren... in deze nachtelijke radiouren? Dan kunt u kijken op nachtvluchten.fm... Of op teletekstpagina 331. We gaan even luisteren naar de collega's van het NOS-journaal. Daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur publicist en voormalig politieagent Jan Blauw. Heel graag tot zometeen.